Het officiële dodental staat inmiddels op 123, zodat het uiteindelijke aantal slachtoffers iets boven de 300 zal komen te liggen. Daarmee zou de ramp nog groter zijn dan die van 1931, toen bij een aardbeving in Nieuw-Zeeland 256 mensen omkwamen. De materiële schade in het getroffen gebied is enorm en wordt geschat op zo'n 5 tot 6 miljard euro. De stad Christchurch, die iets groter is dan Utrecht, is voor een groot deel verwoest. Daar zijn ook de meeste slachtoffers gevallen.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 Ja, Fabio is hier nog steeds iets blijven zitten. Dus uh, dat was een idee van een luisteraar. Die zei, het is misschien wel leuk als jullie het over planten gaan hebben... dat de deskundige er nog bij zit. Want dan uh, kunnen we hem ook wat uh, vragen stellen. Um, want wij gaan het hebben over planten. Daar hadden we het in de eerste uur ook over. En de vraag is, houdt u van planten? Hoe is uw band met planten? Uh, uh, hoeveel planten heeft u? Uh, nou ja, noem maar op alles wat je met planten kunt verzinnen. Misschien ook wel praat u met planten. Hè? Er zijn mensen die met planten praten. Uh, Fabio doet het niet. Ik doe het ook Bijna nooit, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is wel leuk als er mensen zijn die dat wel doen... en die in ieder geval de planten in hun huis enorm belangrijk vinden. En misschien ook wel een lievelingsplant hebben. Daar ben ik dan ook wel benieuwd naar. Nou, al dit soort vragen uh, willen wij graag met u bespreken. U kunt ons bellen op 0800-1121, 0800-1121. En mailen kan naar casaluna.ncrv.nl. De eerste beller vannacht is Tineke van den Berg. Goeienacht. Hallo. Hou je Dag. van planten? Ja, ja? Ja, mijn vader had ook een opleiding als kweker, een uh, kweker wat nog meer, bloemisten zo. Dus hadden thuis, uh, uh, als zij een bruiloft in de familie hadden, dan ging mijn vader, hij had een ander beroep gekozen uiteindelijk. Ja. Maar dan ging hij uh, allemaal uh, bloemen kopen en dan stond hij een nacht in de schuur om uh, mooie boeketten te schikken enzovoort. Dus, ja? Uh, ja. Je vader deed het al dus? Ja, die deed dat. En jij zelf? Nou ja, ik... Um, Bloemenschikken ben ik niet zo'n talent voor. <laughs> maar um, ik heb wel grote moestuinen, grote tuin enzovoort, boomgaard. Ja. Nou, daar ben ik echt heel erg mee bezig, ook met experimenten. Dan zei ik in oktober, staat op het zakje van kan niet meer, maar dan zei ik toch nog veel te slaan of zo. En dat zei ik dan in mijn kas, heb ik ja. ook, sinds een paar jaar... En ik zaai het ook in de tuin en dan kijk ik wat er van terecht komt. Dus nu ben ik veldslaand te te eten uit de kas. En als je tegen de regeltjes ingaat, dan werkt dat nog wel af en toe? Wat zeg je? Als je dat tegen de voorschriften indoet, dan kan dat nog heel goed werken? Ja, tuurlijk. Ja, je moet gewoon kijken wat planten nodig hebben. Alleen waar ik dan verbaasd over ben, wat mijzelf betreft, is dat ik. Uh, op de een of andere manier vergeet ik de planten binnen altijd. Oh. En ik heb er echt heel oude planten. Ik heb planten die zijn meer dan 30 jaar oud. Terwijl je ze vergeet, dan zijn ze nou wel... Nou ja, dan denk ik opeens van... Oh, oh, de plant. Die moet ook nog. Hm? Die moet ook nog, die plant. Ja. Maar hoe komt dat, denk je? Um, ja, ben ik met andere dingen bezig. Mijn vak en zo. Eh, eh, wat is het vak? Iets met muziek. Ah, Oh ja, daar hebben we het denk ik wel eens eerder over gehad. Maar die, ja, want die... ik heb een keertje, maar ik weet niet of jij dat was. Ik heb een keertje verteld dat ik uh, uh, zeg maar twee mooie erfenissen had. Ja, klopt. En dat ene was mijn viool van mijn grootvader. Ja, klopt. Ja, wat, en de andere was, bij mij. was een, wat ik noem een schepeltje. Ik weet niet hoe Fabio dat noemt. Dus een dingetje waar je in de tuin allerlei dingen mee kunt doen. Uh, uh, Een dingetje hadslaag. waar je allerlei dingen mee kan doen. Hè? <laughs> ja, Fabio, hoe noem jij driehoekje. dat? <laughs> ja, maar ik wil even uh, bij die planten uh, binnenblijven. Want daar zitten oh. 30. Wat? Ja, hij nee, hij het. weet het niet namelijk. Hij, uh, za zag ik aan, aan de lichaamstaal. Ja. Uh, maar, um, want jij zei: ik heb planten van 30 jaar en uh, misschien nog wel ouder. Wat, ja. wat zijn dat voor planten dan? Nou, bijvoorbeeld uh, hooien. Daar dus heb ik een stekje van gekregen, ooit van tante. Nou, en die hoja die blijft alsmaar doorgaan. En uh, even denken, ik heb kak, dus uh, die heeft mijn broer ooit gezaaid. En die staan er in een bak en er zijn er een paar van dood. En uh, af en toe denk ik, nou, ik geef ze nu heel veel water. Dus dan giet ik dat ook echt helemaal vol. En dan, nou, nu ben ik, ik heb zand staan in de kas om die cactussen met een pincet eruit te halen... en dan opnieuw in het dak te poten. Dus die, die, die zijn al ontzettend oud. En op de een of andere manier gaan ze niet dood. Maar ja, ik vind het vind ook niet echt leven wat ze doen. Oh. Omdat ze... Ze lijden een beetje een kwijnende staan. Ja, ja, misschien moet ze dan iets vaker water geven. Ja. <laughs> dat maar ik vind, dat, ik vind dat van mezelf wel heel verwonderlijk... dat ik dan echt gewoon die plant een beetje vergeet. Ja. Nou, ik zou zeggen werkt eraan, dan uh, <laughs> hebben we het er nog een keer over. Dankjewel voor het bellen ja. in ieder geval, Tineke. Alsjeblieft, fijne nacht. Ja, dankjewel. Um, meneer Topstad, Topstad. Ja, dat klopt. Dat, uh, een bijzondere naam heeft u. Ja, het is een, uh, is een Duitse naam. Ja. U komt tot... ik uh, woon hier inmiddels al 21 jaar in Nederland en Amsterdam gezien te zijn. En u heeft ook veel planten? Ik heb heel veel planten. Ik heb een stuk of zestien in mijn woonkamer. En wat voor planten zijn dat? Uh, dat is een dragena. Uh, dat is een uh, leperplant. Twee stuks daarvan. Ja, oh, wacht. Zeg maar, want Fabio die wijst nu naar iets. Wat is dat? Een ja, uh, dragena. Ja, u Je moet blijven bij de microfoon. Een ja, dragena, zeggen, ja, ja, dat is zo'n soort, uh, ja, zo soort halve palm. Ja. Het zijn gewoon die hele, hele dunne sprietjes, hebben ze. En uh, ja, ze, ja, ze kunnen heel groot worden als je ze goed behandelt. Wat, wat, jij jij wees hier net iets aan in de studio. Ja, blijf in de, in de microfoon kijken. <laughs> Het gaat steeds naar achter. <laughs> ja, u zei bijvoorbeeld dat. Nou, ik heb nog een vingerplant. Uh, een, uh, ja? Ik wil even naar Fabio, want wil, die wilde wat zeggen. Ja. Nou, u, u, u zei lepelplant. Uh, hier staat een uh, spatifilum. En de uh, spatifilum is een Latijnse naam. Ja. En de lepelplant is inderdaad een Nederlandse naam. En in het Duits zeggen we geloof ik uh, eindblad. Als ik me niet vergis. Ja, ja, ja ik, uh, ze hebben van die witte mooie uh, bloemetjes. Oh ja, deze heeft er eentje. Ja, ja nou, ik heb er meerdere van. En... Uh, nou, ik. Sorry dat ik dit even zeg, maar ik noem hem altijd pimelplanten. Pimelplant? Ja, ja, daar kan ik me wel iets bij. Het is wel een raar model dan, vind ik. Ja, omdat je zo'n klein mooie. zo'n mooi wit bloemetje heeft. en dan zo'n klein steeltje er aan. <laughs> en, en dat lijkt dan soms wel eens op een pimel. Ja, ja, ja, ja. Ik heb er andere associaties bij. Maar dat geeft niet. Uh, u heeft. Uh, 16 planten, zei u. Hoe groot is de woonkamer? Is het niet zo groot? Of? Uh, mijn woonkamer is uh, uh, 24 vierkante meter. Oké, okay, ja dan is 16 best veel. Heeft u ook hele grote planten ertussen? Want dat is de nieuwe ja, tent, ja, hè? Hele grote planten, ja. ja? En, uh, en ook hele brede planten. Bijvoorbeeld mijn vingerplant. Uh, mijn Die is ongeveer, nou ja, uh, een dikte van een heel dik mens. Oké, okay. oh mooi. En uh, nou, ik heb ook een ficus bermini. En uh, nou, ik ben nog zelf bezig om, uh, om planten uh, uh, te kweken. En, en hoe belangrijk zijn die planten voor u in de woonkamer? Ze zijn voor mij heel belangrijk, want daar leef ik mee. En daar leef ik ook van als ik, uh, ik ben schuldig. Ja. En dan heb je de hele dag alleen maar met witte of spatten of uh, wat dan ook mee te maken. En als je daar thuis komt, dan kom je in een groen paradijs thuis. Ja, vrouw... En uh, dat is heel geweldig. Ja, fantastisch, hè? Ja. Dus uh, ik, ik praat ook met planten. U praat ook met planten? Ja, ja, ja. Ja, ja nou, dat vind ik heel belangrijk. En wat zegt u dan tegen ze? Ik zeg, nou ja, hoe gaat het met je? En dan kijken ze dan. Ik zeg, nou ja, weer een nieuw sprietje bijgekregen. Wat leuk. Nou, ik zal je even wat water geven. Nou, ze zeggen uiteraard niks terug, maar... En, en heeft dat op een of andere manier effect, denkt u, of is het gewoon uh, macht der gewoonte? Nee, nee, nee, nee, dat heeft wel degelijk effect. Want uh, mijn planten, die heb ik nu inmiddels al. Uh, sommige planten heb ik langer dan twintig jaar. Zo. En ze zijn er nog. Heel knap, heel ja. knap. Heel knap. Ik, is knap. ik vind uh, vijf jaar uh, al een hele mooie grens, maar twintig uh, jaar, dat, nou, dat is gewoon hartstikke goed. En, en wat is dan uw geheim, meneer Topstad? Ik zou het niet weten, veel licht. Um, ik, heb een, ik heb een kat in huis. En, en, en die uh, druist de... ja, er ook nog wel eens omheen. En, maar zou dat helpen? Fabio uh, ook weer... Ik denk het wel, ja. Want die kat die snoept nog wel eens van die bladeren. En die snoept ervan? En, en ja, dat vindt ze wel leuk. Ja, maar vindt die plant dat ook leuk? Ja, die leeft ja, in ieder geval nog. Bij, bij sommige bij sommige niet. Ja, precies. Maar, uh, ja, nee, ik, ik vind het niet erg kat. Die, die moeten wel wat snoepen hebben, vind ik. Ja. En als er gewoon één of twee uh, sprietjes eraf pikt. Nou, dat vind ik niet zo erg. Heeft u een lievelingsplant? Ik heb een lievelingsplant, ja. Welk is dat? En dat is uh, uh, mijn vinaplant. die oh, Is dat die hele dikke zijn? Nee? Nee, ja, dat is die hele oh, grote. Ja. En uh, ja, die, uh, nou, die, uh, die heb ik al uh, uh, heel erg lang. Uh, nou, die heeft tot zes verhuizingen een beetje maar, En hij is er nog. Zes verhuizingen. En hij is... ja. Enig idee hoe oud die is? Uh, ik denk een jaar of acht, negen. Ja, of acht, negen. Mooi. Ja. Ik dank u wel voor het bellen. Graag gedaan. Veel plezier met, uh, met de, de planten de komende tijd. En de kat natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hè? En uh, wellicht tot een andere keer weer. Is goed bedankt uh, voor het gesprek. Ja, dag. Dag. Hoe oud is bij jou de oudste plant, Fabio? Bij mij thuis? Ja, bij jou thuis. Nou, die boom staat nu bij mij thuis drie jaar. Maar hij heeft daarvoor natuurlijk uh, in de kwekerij in Nederland gestaan. Een tijdje. Zeg een jaar gemiddeld. En daarvoor toch wel een jaar of vijf, zes in uh, ja, landen als Costa Rica of Ivoorkust of uh, Marokko. Ja. Ja. Maar meneer Topfat, die had het waarschijnlijk over de leeftijd bij hem thuis. Ja, nou dat is heel knap wat hij zegt. 20 jaar. Uh, ja, ja dan, dan, dan, ja, dan doe je het gewoon heel goed. Heb je groene vingers? Echt, complimenten daarvoor En ook al die soorten. Ja. ja, al die soorten. En ondanks de kat, of dankzij de kat, we weten het niet helemaal zeker. Meneer Wilbrink, goeien. Oh, ik moet. Ik, trouwens, uh, even, ik zeg nog even wat wij gaan doen. Want we hebben het over uh, planten vannacht in Kaasloen. Daar hadden we het eerste uur al over. Uh, Fabio Stijn, die zit nog steeds naast mij hier aan tafel. En uh, die praat mee. Als u uh, toevallige vragen heeft over het interieur, over de planten, nou ja, wat dan ook, dan kunt u die aan, u, uh, aan hem stellen. Maar mijn vraag aan u is: houdt u van planten? Heeft u er veel? Hoe gaat u ermee om? Blijven ze lang leven? Nou, meneer, bij meneer Topstad in ieder geval wel. Verrijken ze uw leven? Leven, dat, uh, god, voor meneer Topstad ook. Praat u met ze? Nou, ik kan het nog een keer zeggen, maar ik doe het niet meer. Um, al dat soort vragen wil ik graag met u bespreken. 0800 0801121 En als u wilt mailen, casaluna.ncrv.nl. Ga ik zo eens even inkijken. Ik heb nu meneer Wilbrink, Rob Wilbrink, aan de telefoon. Goeienacht. Goedenavond. Hé, hey, ik heb een paar korte vraagjes. Ja. Uh, even strekato. Um, net als de meneer die uh, voor mij was, nee... Uh, Voordat je die vragen gaat stellen, nee, ik heb geen groene vingers. Hier staan slechts uh, drie uh, groene planten in een, uh, in een vrij grote woonkamer. Uh, waarvan één, die uh, schijnt nu in het te Delven. En ik wil even vragen, van, is er nog iets aan te doen? Dat is een, uh, ik wil hem nog niet wegdoen, want die heb ik al sinds mijn studententijd. En er is nog uit de tijd van uh, uh, visnetten aan, aan, aan, aan de zolder en paas uh, oranje behang. Dus die plant is ook al behoorlijk oud? Uh, ja, minimaal 25 jaar. En er is een ficus. Maar die ligt bijna uit het loodje. Oh. Is, dat, is er nog iets aan te doen of niet? Jazeker. Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is... Uh, Zullen we ze één tegelijk gaat... doen? Wacht, wacht even, meneer Wilbrink. Dan doen we er één tegelijk. Oh. Okay. Deze, deze vraag eerst. Is er wat aan te doen? Uh, ja, ik denk het wel. Uh, wat u misschien aan de hand is, is dat die pot helemaal vol met wortels zit. En dat die plant zichzelf in de weg zit. Het kan een optie zijn voor u om de plant even over te potten in een grotere pot. En dan even verse potaarde erin. En dan geeft u de wortels weer extra ruimte. En extra ruimte voor wortels betekent bijna altijd extra levensduur. Oké, okay, overpotten. Ja, dat zou ik doen. Tweede vraag. Naar aanleiding van uw opmerking... Uh, ...over wat zijn trends... Um, ...ik heb een... Uh, want deze, ...deze komt nog uit mijn studententijd... ...maar uh, ik heb een andere... ...waar die gebleven is, weet ik niet. Maar ik zou me de af te vragen waarom, weet ik ook niet. Misschien een televisieprogramma, maakt niet uit. Um, ook zo'n onsterfelijke plant... ...die was nu dood te krijgen... Um, ...en een grote... Ik, ik ben helemaal niet, helemaal niet goed in het namen, maar volgens mij heette die plant een Sanseveria. Zou goed kunnen, En ja. wat, wat is de vraag? Uh, de vraag is, is daar ook nog iets voor de toekomst? niet de ik die iets mee wil, maar je ziet ze nergens meer. En bij mijn grootmoeder zag je ze altijd, bij mijn moeder zag je ze altijd. Ik heb zelf eentje gehad. Dat waren van die planten, die, die werden ongeveer 70, 80 centimeter hoog... met die hele stijve uh, groene bladeren. Ja, maar even, even kort. De, de, dus u zegt uh, hij is uit. Vroeger hadden ze hem, nu is hij er niet meer. Komt hij nog terug? Ja. Ja, Fabio. Nou, uh, dan heb ik goed nieuws voor u. Uh, <laughs> en voor al onze luisteraars. In, in, uh, in Amsterdam zit een café dat Piet Boon heeft ontworpen. Een bekende ontwerper. En wat heeft hij in zijn kroeg gezet? Sanseveria's, ook wel bekend als vrouwentongen. Uh, de plant komt weer terug. ander signaal dat we hebben gezien de afgelopen jaren was uh, minister Piet Hein Donner. Die stond in het voorjaar 2008 met een plant van het bedrijf waar ik toen werkte in zijn handen. Namelijk de kantoorplant van het jaar. En ook dat was een Sanseveria. Ja, Dat kan ik me voorstellen. <lacht> nou ja, wa -wa -wa Waarom is dat een geschikte kantoorplant? Ja, die is gewoon bijna niet dood te krijgen. Hij, nee. uh, hij komt uit het klimaat in Noord-Nigeria. En uh, hij kan gewoon een zeer lange tijd zonder water. Maar kan ook uh, zeer la vrij <laughs> lang, zeg maar, zonder al te veel zonlicht. En, en, ja, en op het moment dat er een bak koffie in wordt gegooid in die plantenbak... en dat gebeurt helaas geregeld in die kantoren... dan gaat hij ook niet gelijk dood. Ja, dus het is een hele geschikte plant daarvoor. Ja. Heeft u nou, nog één korte vraag, meneer Wilbring? ja. Enkel de vraag, um, ik ben uh, in het, uh, uh, tot een paar jaar geleden ben ik heel veel in, uh, in kassen geweest. Uh, uh, uh, snijfbloemen, uh, uh, uh, paprika's, tomaten, Maak niet uitstel wel allemaal. Onder andere ook eens een keer bij een um, tuinder. En ik wil graag de naam weer weten van die plant. En dat nou, wordt het een beetje moeilijk om te schrijven, maar ik kan misschien de kosten uitleggen. Uh, dat was een plant, um, een groene plant. Uh, ...die heel veel uh, ...maar manier uh, komt uit de export... Uh, ...vandaar de vraag... Uh, ...een groene plant... ...die heel veel verkocht werd... ...aan China... ...voor de viering van het Chinees nieuwjaar. Het is een, het is een, een, een plant... ...met uiteenvalde... ...groene... ...bladeren... ...met op de rand van de bladeren allemaal stekeltjes... ...met één... Welgekleurde bloemen. En jouw vraag is, wel, welke plant is dat? Ja. Uh, ik heb geen vrouw idee en Fabio ook niet. <laughs> nee, eerlijk gezegd, weet ik niet. Nee. Als ik een foto zie, dan zeg ik misschien, oh ja, maar ja, ik zat helaas op de Duitse markt vooral en niet op de Chinese markt. Dus ik Zo. moet het antwoord schuldig blijven. <laughs> ik dank je wel voor het bellen, Rob. Hé, hey, dank je voor de antwoorden. Goeienacht, hè? Hoi. Doeg, tot later. Uh, even in de mailbox kijken, want dat doen we ook, hè, mailen. Oh, komt weer wat binnen trouwens. Dan hebben we er gelijk twee. De eerste is van Steven en die schrijft... Hallo, mijn oma heeft nog een Sansevieria uit 1953. Die is dus 58 jaar oud. Die oma die kan er wat van, zeg. Uh, maar dat was die plant die niet dood te krijgen was, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja dat is hier maar weer eens bewezen. Uh, ze kregen hem toen ze met mijn opa trouwden als een stekkie. Hij staat er nu nog steeds prima bij, terwijl ze er nauwelijks zorg aan besteedt. Dat wilde ik even zeggen omdat ik luisteraars over hun oude planten hoorde praten. Nou ja, groeten Steven. En dan hebben we Jos. En die zegt, uh, ik heb geen groene vingers. vind planten wel mooi. Mijn vraag aan de deskundige van vannacht is... Klopt het dat planten het beter doen in pasgebouwde huizen? Toen wij net getrouwd waren, bewonden we een nieuw huis. En de planten deden het prima. in onze huidige woning, meer dan 100 jaar oud, houden we niks meer heel. Mooie nacht. Ja, nou... Het is niet 1, 2, 3 te beantwoorden. Maar in uh, nieuwe huizen hebben in de regel wat meer licht. Omdat de ramen wat groter zijn. Dat is ten voordele van die plant. Maar een nadeel van nieuwe huizen is dat vaak de luchtvochtigheid wat lager is. En daar houden de meeste kamerplanten niet van. Want de meeste kamerplanten komen toch uit een tropisch klimaat. Ja. En in de nieuwe huizen heb je ook nog eens een keer die plaag van die balansventilaties. Dat reduceert die luchtvochtigheid tot gevaarlijke niveaus. Dus... Ja, het is net even afhankelijk van waar die plant staat... en hoe het huis er precies uitziet. Maar ja. het kan. Maar bij hun uh, blijft blijkbaar niks in leven. Daar nou, kan ook gewoon dat ze ontzettend slecht ermee om gaan uh, We doen nog één beller, dan gaan we even naar wat muziek luisteren. En die beller is Liddy. Goeienacht. Ja, hallo. Dag Lydie. Hallo. Dag Liddy. Ik uh, bel even omdat het kennelijk zo bijzonder is... dat planten zo oud worden. Maar ik heb een uh, olifantenplant... Ik weet niet of dat uh, wat zegt. Ja, waarschijnlijk een Bocarnia recurvata, Zo'n zo dikke stam onderin en bovenin wat sprieten. Bedoelt u dat? Nee, hij heeft, het is een beetje een ficusachtige Met uh, grote bladen. Uh, ik zat hem even op te zoeken, maar ik heb hem nog niet gevonden. Volgens mij maar de... ik heb hem uh, een keer gekocht in een kwekerij. In een kas, uh, toen ik uh, met schoolreisje was van het ministerie van Landbouw. Daar werkte ik toen. Uh, en ik werkte daar van 75 tot 77. En die plant is dus bijna 35 jaar oud. Zo. En het is een trage groeier, maar hij, uh, hij, hij, hij levert gewoon fantastische diensten. Het is fantastisch. Hij gaat maar door. Super. Ja, en ben je daar erg aan gehecht? Uh, ik hou van hem, ja. Ja? Uh, ja, ja, het is ja, ook omdat hij gewoon. Ja, ik hou wel van de. Die rustige aanwezigheid en altijd alweer een nieuwe spriet. En ik haal hem wel eens een keer. Ik hem één keer verpot. En van nu en dan vergeet ik hem toch ook wel voldoende water te geven. Dus hij wordt droog. Ja. Hij zat een beetje boven. Bij een glas-in-lood loodramen op het oosten, zuidoosten. En het is inderdaad ook wel een huis dat aan de voorkant oud is. Dus misschien is het klimaat goed. Ja. Maar je houdt ja. van hem, zei je? Ja, nou ja, goed. Tuurlijk hou je van je planten. En nou, Want, is dat duidelijk? Ja, ik, um, ja het, zijn levende, het zijn levende wezens. En uh, ik heb ook een, uh, een kamerden. Die heb ik eens dus een keer gekregen van mijn man. Omdat hij vond dat ik me um, leuk had uh, gedragen in een moeilijke periode. En dat is een. Uh, uh, die was toen al groot en die is toch zeker ook 20, 25 jaar oud. Ja. En uh, nou, die, uh, die aaien ook zo nu en dan even. <laughs> Je aaid ja. Ja. Ach. Ja. Wat en hij, ja, dat is, dat is fantastisch. Dat is een echte boom. Maar wat houdt dat de aaien in? Is dat echt even? Dat ik even met zijn stam, even zijn stam pak en uh, even vraag of het goed met hem gaat en zo. En uh, ik hou hem ook altijd wel als eerste bij. Heb je dan ook echt contact, denk je? Um, nou, ik. Uh, ik, ja, ik, ik, heb daar, ik heb daar wel het gevoel dat ik contact... maar dat is wel iets van, wat ook groeit met zo'n boom die je echt zo lang hebt. Mooi. Ja, en ik... Uh, uh, het, is, het, ja, het is zo levend als ook een dier is. Ik, ik heb ja, dat maar gevoel heeft, wel. Nou, maar, maar net zo levend vind ik toch weer niet, want het beweegt veel minder. Het beweegt, nee, maar hij groeit wel en hij reageert... Uh, ja, je moet toch met, hem, met ze zijn, hè? Want je moet toch zorgen dat hij op tijd zijn water heeft. Ja. En je hebt toch een relatie. Ik ga er morgen toch eens anders nakijken naar, naar de plantenbouw. Dat moet, moet je toch echt doen. Ja, ja. ik heb ja. ze een beetje voorwaarde. Het is geven en nemen. Dat is een hele goede tip. Ik dank ja. je wel, Lili. Goed. Bedankt voor het bellen. Fijne avond nog. Dank je wel. Oké. Okay. We, ik had gezegd, nu muziek, doe toch even een mailtje. want. Dat is ook leuk om af en toe even tussendoor te doen. En die is van Corine Sloot. Beste Klaas en Fabio schrijft ze. Ik heb in vijf jaar tijd twee piepkleine pampjes opgekweekt... tot 40 centimeter uh, hoog. Mooie planten zijn het. Ik was er heel trots op. Daarna zijn ze vakkundig gesloopt door mijn twee katten... toen ik ze uit het asiel haalde. Had ze nooit moeten doen natuurlijk. Vorig jaar ben ik verhuisd en ik heb geen plant meer in huis. Welke plant is niet giftig voor mijn monstertjes? En, waarom zou je nou een niet giftige plant met zulke katten? Nee, welke is dus niet giftig... En uh, kunnen zij gewoon eten? Kan Fabio uh, daar iets over zeggen? Want door jullie programma wil ik, me mor wil ik morgen mooie planten gaan kopen. Zonder groen is het erg saai. Nou, dat, dat hebben we alvast bereikt. Heb jij bereikt, Fabio. <lacht> um, Zijn er niet giftige planten voor katten? Nou, in, in principe geldt gewoon... Iedere plant is giftig. Alleen die onderdeeltjes van de planten... Die je ook in de supermarkt ziet liggen, zoals tomaten en sinaasappels. Die zijn niet giftig. Maar in principe is ieder blad heeft enige mate van, van giftigheid. Alleen je hebt wel gradaties erin. Je hebt soorten planten nou, waar je niet snel dood aan zal gaan. Dus als je een stukje tulp eet, dan gebeurt er weinig met je waarschijnlijk. Maar je hebt bijvoorbeeld een soort als de divenbachia. Die staat wel bekend om redelijk giftige bladeren. En een volwassen persoon kan best een stukje blad ervan eten. Maar er zijn. Ik heb wel eens ge gehoord, ik weet niet zeker of het helemaal klopt. Maar er zijn wel eens honden geweest die stukken bladeren van die van Bach hebben gegeten. En daaraan zijn overleden. Maar zou je, zou je iets kunnen aanraden voor een kattenbezitter? Ja, een cactus. Want die stekel zorgt ervoor dat de katten <laughs> ja. niet in gaat bijten. Ja. Maar je ja, hebt dus misschien als je iets, iets romantischer wilt. <laughs> uh, nou, deze ficusjes bijvoorbeeld die hier staan: de ficus bonsai. Microcarpa kingseng. Prima dingen. En, de kan er, is ook niet zo giftig. Nee, die kunnen ze hebben. En uh, veel licht, maar ja, wel de, goed, goed voor de katten. De die moet vol onder zon staan. De dus spatafilum juist weer niet. Oh, ingewikkeld toch dit. <laughs> uh, Corine, ik hoop dat je er iets mee kunt. Uh, in ieder geval veel plezier als je morgen uh, nieuwe planten gaat kopen. Goed, dan nu echt de beloofde muziek. Die komt van Scarlett May en het heet No Good For Me. Goed for me, een plaatje dat dit jaar, jaar, in 2011 dus, is uitgekomen. We hebben het over planten. Houdt u van planten? Heeft u er veel? Hoe gaat u ermee om? Hoe verrijken ze uw leven? Uh, praat u met ze? Enzovoort, dat soort vragen. Ik hoef het eigenlijk niet eens meer te zeggen, want we worden helemaal gek gebeld. Uh, Fabio, uh, die zit hier ook nog steeds. Die, uh, die gaat in gesprek ook met luisteraars. U kunt vragen aan hem, stel aan, uh, hem stellen, als u dat wilt. Ik uh, heb een mailtje binnengekregen van Anton Leurs. Die schrijft in 1979, heeft mijn vrouw een armzalig stammetje in een pot bij het grof van de buren weghaalt. En nu is dat de grootste plant in onze woonkamer. Hij groeit letterlijk tegen het plafond. Dat zijn mooie verhalen. Ja, fantastisch. fantastisch. 9, nee, dat is 21, 32 jaar geleden. En, uh, ja, dat is heel mooi. Goed, wij gaan naar de volgende beller. En dat is... Is dat Iris? Dat is Iris. Hallo. Hallo. Ja, zeg het. eens. Ik, ik heb begrepen dat jij wel eens een feestje geeft thuis. Ja, er zijn hier wel een aantal feestjes. Dus uh, ja, dat uh, maakt je planten wel mee. En dat, dus die planten, die, zitten daar, die, ja. die worden gewoon ja. in de ruimte gelaten? Ja, nou, dus uh, een, een grote woonkamer met een uh, biljarttafel. Ja. En uh, ja, we hebben hier uh, regelmatig op vrijdag een uh, borrelavond. Dus eigenlijk elke vrijdagavond. Waar jij woont? Gewoon in je huis? Ja. Oh, gezellig. Ja, dan komen een aantal vrienden bij elkaar en uh, nou er is nu ook uh, een politieke uh, partij, dat lijst acht, en die uh, heeft hier elk vrij een borrel. Oh, leuk. En, en die planten, die uh, blijven in die ruimte staan? Ja. En die krijgen die, af en toe ook wat bier? Nou ja, meer water dan bier, denk ik. Dus ja... Uh, yeah. Ik denk dat water wat beter is voor een ja, ja, ja, maar ik denk als je een beetje dronken bent, dan ga je de planten ook wat geven. Ja, dat valt om mee. Ja, nee, het zijn keurige mensen, al die vrienden van jou. Ja. En, en de, en de techno-party? Ja, dat die was muziek... weer, uh, met het verjaardag was hier, uh, waren wat dj's en die gingen wat draaien. Techno, dus uh, dat ging wel tot zes uur door. Heb je het gevoel dat de planten daar een beetje onder lijden? Nee, ja, misschien, uh, ja, misschien wel. Ik weet ook niet wat er allemaal s'nachts gebeurt als, uh, als ik even niet in de ruimte ben. Maar uh, voor de rest denk ik niet. En uh, heb jij enig idee hoe oud die planten bij jullie in huis zijn? Um, denk een jaar of zeven zeker. Ja? Ja. En wordt er goed voor ze gezorgd door, door de studenten ja, ik, daar ik Ja, uh, elke week geef ik ze water. Jij bent de plantenverzorgster daar? Ja. Heb je ook een band met ze? Ja, een beetje. Ik vertel soms wel dingen en ze maken echt van alles mee wat hier in huis gebeurt. Zare dingen, maar ook goede dingen, feestjes, van alles en nog wat. Leuk, maar je vertelt ze ook dingen. Ja, nou ja. <laughs> ja, dus ik vertel ze soms wel van shit of zoiets, maar. <laughs> iets, iets naars dat je hebt meegemaakt. Ja, van heel veel. Oh. Ja. Dus uh, ja, wat was hier nog een ambulance hier bij de deur, dus uh, ja. Wat was er bij de deur? Een ambulance. Oh, oké. Okay. Dus en... ja, ik merk van alles mee hier. En, en die dat... plant me dus ook. En dat deel je ook met ze. Nou, <lacht> bijzonder. <lacht> ja, je moet ja, er nog... <lacht> nou, zij maken het zelf ook mee. Ik denk dat, uh, ja, ze staan midden in de kamer, dus ze zien alles, denk ik. <lacht> ja, je moet, ben je nou wel serieus of niet? Ja, ik ben serieus. Ja, ja nee, maar ze maken... het En heb je ook het gevoel dat ze dat doorhebben dan? Nee, dat niet. Maar ze zijn er nee. toch maar mooi. Ze zijn er wel bij. Ze staan midden in de kamer, dus... Uh, ja, met om me heen. Wanneer komt het volgende feest? Vrijdag weer, hè? Uh, ja, vanavond en uh, volgende week. Oh, het is, oh, het is vrijdag, ja. Het is, <lacht> jullie zijn nog... Dit is het feest? Ja. Jullie... jullie hey. <lacht> Wat leuk dat wij ook even mogen komen dan. Dit is onze vaste stek. Ja, wat gezellig. Met z'n zijn jullie dan? Uh, we zijn nu met uh, zessen, maar er komt nog, komen nog twee mensen aan. Gaat er nog gedanst worden? Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, leuk. Nou, ik zou zeggen, uh, be bel nog eens met z'n allen. Ja, dat zullen we zeker doen. Er is vast nog eens een thema waar jullie het over kunnen hebben. Ja. En veel plezier, hè? En let op de planten vannacht. Ja, ik doen. Oké, okay, doeg. Goed oh, aan doeg. iedereen daar. Daag. Walter, goeienacht. Goedenavond, uh, of nacht is het al. Ja, maakt niet is uit. Het is namelijk zo, toen mijn zoon een jaar of zes was... de, de scholen kregen dan vakantie, zeg maar. En dan was het meestal de gewoonte dat ze dan een plantje mee naar huis mochten nemen. Ja. Nou, dat was nou, een heel klein bloempotje met een heel klein blaadje. Maar die plant, die heb ik nou... Ja, dan heb ik een zo'n beetje, dat was zes jaar, 38 jaar. En wat voor plant is dat ook alweer? Ja, en dat is nou de moeilijkheid, niemand weet het. Oh. De hoveniers weten het niet, de tan, de, de mensen uit de kassen weten het niet. Het is namelijk zo, er komen per jaar vier, vijf bladeren aan. En het gaat heel langzaam, vier in mij begint dat tot zo'n beetje augustus. Ja. En het grootste blad wat ik eraf gehaald heb, wat ik heb laten drogen, is 90 centimeter. Zo, echt waar? Ja, nee, dat is echt een gekheid. En de stam die is op het oomlicht zo'n 8 centimeter dik. En dan lijkt het net al iets als een palm. De stam is een grijze kleur, zeg maar, grijs-wit. En er zitten van die bruine randen omheen. En hoe hoog is die plant? Nou, die plant, ik heb hem, ik heb hem in cement ontstaan. En er zitten vijf grote bezen, stelen, stokken in, en die houden die hele plant tegen. En hij staat in cement, zei je? In een cementton. Okay. In een grote zwarte cementton staat hij in de kamer. En hoe groot is die ton dan? Ja, die is, nou, die is hoog, hoog. Kijken. Gewoon een normale cementton, ik denk zo'n beetje 60 centimeter hoog en in de, ja, doorsnee zal het een, een 80 centimeter wezen. Het klinkt wel heel bijzonder. Fabio, komt het je bekend voor? Het zou heel misschien een uh, licoala grandis kunnen zijn. dat ik maar... ook aan te denken? Het is geen is... vingerplant. Nee, nee, nee. nee ik, ik, ik vermoed een licoala. Dat is een plant uit het noorden van Australië. Maar wat u kunt doen, is even een foto maken en uh, mailen naar mijzelf. Dat is uh, nou, mijn website is www.groteplantenthuis.nl En daar ziet u vanzelf mijn e-mailadres staan. En dan kunt ja, u... Sorry, ik heb geen internet en al die dingen. Oh, dat heeft u niet. Oké. Okay. Want ik ben uh, ook nog visueel gehandicapt, dus het heeft voor mij geen zin. Ah. Okay. En, en, en hoe gaat u met zo'n plant om? Voelt, nou, voelt u dat? Voelt u u zo... Als ik hem water geef, dan geef ik hem 10 liter water. En hoe vaak doet u dat? Nou, één keer, twee keer, één, twee keer, één keer in de maand. Okay. Dat is normaal. Dat, en dan spuit ik hem ook nog zo één keer in de week alle pladeren. Gewoon met zo'n uh, plantenspuit. En dat is goed voor de kamer, ook voor je woonkamer. Dan krijg je een beetje. He, he. Maar dat zijn er maar vijf? Of, of komen er ieder jaar vijf bij? Er komen vijf bladeren aan. En die worden dan zo groot, dan moet ik er soms wat afsnijden. 90 centimeter? Ja, serieus. Ik heb er <coughs> in de zolder liggen. Die heb, die, die, die heb ik in een kartonnen doos gedaan. Dus op dubbel gemaakt. En die leggen we ook te drogen, zeg maar. Nou, dan heb je. Ja, als je het als je te lang bewaart, dan valt zo'n blad uit elkaar natuurlijk. Maar ik laat hem gewoon in je karton zitten. Dat vind ik gewoon leuk. Ja. Maar nog even, want u bent visueel uh, gehandicapt, zei u? Ja. Dus u uh, ziet u hem helemaal niet of ziet u hem nauwelijks? Nou, rechts ben ik blind en links heb ik 37 procent. Oké, okay, dus u kunt hem nog wel een beetje zien, maar... Ja, ik ben, ja ik, dat heb ik al mijn hele leven, dus ik ben eraan gewend. Maar voelt u dan ook veel aan de plant? Ja, ik bedoel, ik heb buiten ook zoveel van die rare, rare dingen. Ik snap er ook niks van. Er staat een dennenboom bijvoorbeeld achter het huis. Die is nu zo'n beetje 40 centimeter dik... En die is 12 meter hoog. En ik vraag juist ook: ik heb er geen verstand van verder, maar ik heb heel veel klimop in mijn tuin. Ja. Noemelijk veel klimop. Maar om die hele boom heen, van de grond tot 12 meter hoog, dan begint het. Er zit een kruin aan. Nou, laat het eens breed wezen, 12 meter. Zeker weten. En hij is een beetje 12 meter hoog, die boom. En dat is een soort klimop. Er zitten blauwe peestjes aan en ja. in zomers komen de stikte van de werk bij. Je hoort het overal zoomen. Als je anker loopt bij huis, dan hoor je het al. Oh, dat is wel mooi. Vorige week hadden we het erover dat heel veel bijen, aan het dood, of heel veel bijen zijn doodgegaan. Nee, dus... hey, ik heb er geen last van. Ja, ah, mooi. Dat is heel raar. Alleen ik heb wel eens... Uh, ik merk wel... En dat heb ik eens een keer aan de NCRV, van de huis zo'n programma... met, met en, Daar heb je tussen de middag zo'n uh, ja, zo, zo, zo hovenier uit dieren, geloof ik, weet ik het... Ik heb altijd zomers heel veel dode hommels in de tuin. Hmm. Ja, we dwalen wel een beetje af van de, van de planten. Ja, nee, ik snap het. Maar ik bedoel, zoals buiten ook. Ik heb altijd hele bijzondere planten. Buiten ja. ook. Dus nou. heel raar is dat. Nou ja, waarom is dat raar? Want er komen zelfs mensen die vragen dan tegen de kerst of ze met. Er komt een zo grote. Hele lange ladders hebben ze dan. Of ze, of ze van de klimop iets af mogen halen voor kerststukjes te maken. Mag dat? Ja, van mij wel. Want. <laughs> En er is toen een heel stuk uitgewaaid, Een heel groot stuk. De hele schuurdak. Nou, de schuur is ongeveer een. Hoe lang zal die wezen? Een meter of acht. Zo'n groot stuk is het naar beneden gevallen. Zo lang al. Ja? ja. Oké. Okay, dus dan is het niet ergens er wat uitgesneden wordt. Ik dank nee. u wel voor het bellen, Walter. Ja, dat is goed. goedenacht hè? Goedenacht. dan. Doeg. Henriette. Ja. Ik heb niet zo'n uh, schokkend verhaal van allerlei moeilijke dingen... maar uh, uh, wat ik wilde vertellen is... Uh, mijn moeder is van 1899... en ik herinner me niet, uh, niet anders dan dat er uh, twee... of dat er een hele grote lidkakte stond... en die heb ik dus bij haar overlijden bij mij in huis gekregen. Dat is dus in, 18, in 1990 gebeurd. En ik heb daar zelf als meisje van 16, ik ben inmiddels 80... heb ik daar een stek van genomen... En die heb ik dus ook. En uh, dat wil dus zeggen dat die plant dus ja, zeg maar ruim 100 jaar oud is. En die bloeit drie keer per jaar. Ik heb nu weer uh, vandaag gekeken en er zitten weer nieuwe knoppen in. Dat is het derde bloei. Zomers gaan ze naar buiten met veel moeite door de tuindeuren... door de openstaande deuren op het terras. En uh, ja, zo gaat dat ieder jaar uh, vrolijk verder... Ja, zegt... En ik vind dat een hele curieuze uh, zaak. En ieder takje of ieder uh, dingetje wat er afvalt, dat zet ik dan in water tot het wortel strekt. En zo voorzie ik uh, mijn verre omgeving van nieuwe zipkactussen. Het is geen cactus, maar ik denk dat het een vetplant is, dus uiteraard. Hè? Fabio, 100. U, uh, dingen, uh, degene die bij u is ook wel zal uh, kunnen bevestigen, denk ja. ik. Ik wou net even vragen, wat is 100 jaar oud, man? Ja. Ja, nou, fantastisch. Kijk, Mijn grootvader heeft die dus destijds geënt op een andere cactus... op een cactus ondergedeelte. En uh, zo is dat dus overgegaan. Ja. En uh, ik denk dat het een heel curieus verhaal is. Nou, ik, ik vind heel veel verhalen die ik vanavond hoor bijzonder. Ja. Van mensen die gewoon uh, heel gewoon lang met planten hoor. kunnen doen. Ik heb zelf natuurlijk in de handel gezeten... En ja, ik hoor mijn oude directeur nog zeggen... het enige wat een plant moet doen na de verkoop is doodgaan. Want dan nee, komt die klant weer niet. terug. Nee, bij dan... mij gaat niks dood. Ja, dus... fantastisch. En zo moet het ook. Want een, een... Nee, want ik heb dus inderdaad in de tuin ook... en ik heb mijn lantana's en nou ja, ik noem maar op... mijn citrusbomen die ik uh, dus overhoud... en jaar na jaar dus uh, weer opnieuw bloeien en vruchten geven. En uh, misschien is het ook curieus voor u om te weten dat er... Uh, ik heb een grote tuin, hoor, van... Uh, 25 de vierkante meter dus. Oh. En ik heb een meter sequoia die dus toch minstens 40, 50 meter hoog is. En die ook al uh, vruchtjes geeft. Of althans een, een soort... Uh, ja, het zijn geen dennappeltjes natuurlijk, maar het, het hangt in lange trossen. En ook dat uh, wordt door iedereen erg bijzonder gevonden. Ik weet niet of u dat bekend is. Nee, ik, ik, ik kan er even zo geen beeld bij vormen bij wat u het vertelt. Het niet, dat is dus de Noord-Amerikaanse, dus, uh, uh, ja, een, een, een naaldboom, hè? Oh, sorry, die, ja, ja, nee, volgens mij weet ik wat die bedoelt. Ja. ja. Maar uh, het, het meest grappige is dus inderdaad, dus de eeuwig doorbloeiende lidcactus... drie, vier keer per jaar dus weer nieuwe knoppen. Ik zag toevallig vanmiddag dat het ook weer helemaal vol zat. Dus het was de derde bloei deze winter. Knap hoor. Ja. Ik vind het ook heel bijzonder. Ik dank u wel voor het bellen. Ja, en Riette. goed. En uh, blijf genieten van die honderd ja, jaar Ja, nee, die gaat over naar de kinderen. Ja. Dat is een uh, familie. Dat zijn die nog die gaat stukken. nog generaties Maar dan, ik of? weet niet of u het vaak hoort dat deze planten het zo uh, <coughs> lang uit kunnen houden. Fa ik, ik, ik, ik hoor het nooit, maar ik heb ook niet zo heel veel verstand van, zoals waarschijnlijk wel gebleken is. Maar heb Fabio wel eens gehoord? Nee, zo lang, dat is ja, voor mij eerst. Ja, maar ik heb ook raniëms van 20 jaar oud, hoor, die dus... Uh, Winters, dus uh, koud verzorgd worden en dan weer opnieuw. En die stek ik dan in augustus. Dat zijn dan weer de jongen. En uh, ja, goed, dat is natuurlijk wel een beetje mijn hobby hoor. Dus dat moet ik wel toegeven. En uh, ja, veel verstand ervan en veel zorg. Dat wel. Interessant om te horen. Ja. Dank u wel voor het bellen. Ja, dank je wel. was heel leuk, dank je wel. Ja. Mooi. Goed, dag. dag. We, we hebben nog een, een mailtje gekregen van Jan Pieter... en die heeft een agmea opgestuurd. En daar schrijft hij iets wat ik niet helemaal goed begrijp. Maar de, de plant van het Chinese nieuwjaar... deed mij aan de agmea of kokerbromelia denken. En dan heeft hij het over Wikipedia. Eh, komt de, deze komt uit Zuid-Amerika, dus wellicht is het ook een heel andere. Het plant van het Chinese nieuwjaar, zeg jij dat iets? Nee, eerlijk gezegd niet. Nee. Nou, laten we dat eventjes zitten. Maar toch bedankt voor deze mail, Jan-Pieter. En uh, aan de telefoon nu Vincent. Ja, goeien. Goeienacht. Hallo. Heb je ook zo'n mooie oude Ik heb oude een, plant, of... uh, een grappig verhaal, vind ik zelf. Nou, we zijn wel toe om even te... Ik was een keer uh, bij iemand, uh, bij mijn peetvader op bezoek. En die had uh, voor zijn verjaardag een bloemstukje gekregen. En daar zaten twee mini-ananasjes in. Oh. Nou had ik vroeger wel eens geprobeerd om zo'n uh, bovenkant van zo'n ananas... om die uh, in een pot te zetten en uh, aan het groeien te krijgen, maar dat mislukte. Maar die twee mini-ananasjes, nou, die waren twee centimeter hoog. En daar zat zo'n heel klein groen kroontje in van boven. Ik denk, nou, ik ga het toch nog eens proberen. En toen heb ik op internet gekeken en toen stond erin dat je het uh, wel moest proberen... maar dat het heel lang duurde voordat ze wortels schoten, dat het wel een jaar kon duren. Dus ik heb die kroontjes er heel voorzichtig uitgedraaid... Er is er eentje dood gegaan en de andere die is aan het groeien gegaan. En dat was echt een dingetje van 1 centimeter en die is nou zeker 15 centimeter hoog. Ja. En uh, ja, ik vind dat toch wel heel apart dat dat gelukt is. Nou was ik eigenlijk benieuwd ook uh, om aan Fabio te vragen van uh, is dat eventueel nog mogelijk dat dat in de toekomst ooit nog eens een keer gaat bloeien? Dat je er weer een ananas in krijgt. Uh, een echte ananas zoals u die in de supermarkt vindt, bedoelt u? Nee, dit was een mini-ananasje. Dus ik weet niet of dat genetisch veranderd is op de een of andere manier. Maar, uh... maar hij, die, die ananas, de vrucht zelf, is nu 15 centimeter hoog? Nee, ik heb dat uh, groene kroontje van de vrucht, dat heb ik er afgehaald. Ja. En dat heb ik in, het, uh, in de aarde gezet. Dus het is nu een plantje geworden van 15 centimeter. Het is nu een plantje geworden. Hoe lang is dat geleden? Uh, dus twee jaar geleden. En dat groeit nog steeds. En dat uh, heeft nou een hele hoop bladeren, een beetje bromeliaachtig zo. En uh, nou, het is uh, een centimeter of 10, 15 hoog. En uh, in doorsnede dus is hij zeker 20, 25 centimeter geworden op het ogenblik. En de vraag is of er weer een nieuwe ananas in komt, zo'n kleintje. Ja, daar was ik wel benieuwd. Of, of je, dat je daar nog iets speciaals mee moet doen dan, of zo? Nou, het zou kunnen, maar in de regel groeien... Die ananas er alleen aan als ze echt in warme, vochtige landen staan, zoals Brazilië. Daar heb je die gigantische ananasplantages, ja. waar, waar het weer natuurlijk een handje meewerkt. En met die koude, donkere winters in Nederland blijft het een lastig verhaal. Maar ja, niets is onmogelijk. Er zijn ook mensen in Nederland die olijven aan die olijfbomen kunnen krijgen. Ja, mij lukt het niet, maar het schijnt toch te kunnen. Dus misschien bij u ook. Ik sluit niks uit, maar ik achterkans wel klein hoor. Ja, ja. Nou, ik vind het gewoon hartstikke leuk dat het ding het uh, nog steeds helemaal doet en dat ja. het nog steeds groeit. Ik kan ja. me voorstellen. Als, als het een keer gelukt is, bel dan even. Nou, dan laat ik het zeker weten. Dan je, dat zou ik echt leuk vinden om te horen. Ja. Succes ermee. Oké, okay, dankjewel. En lief zijn een beetje aan je af en toe. Dat, ja, dat zeker. Dat schijnt allemaal te helpen. Uh, Oké. Okay. Bedankt. Tot ziens. Even naar de mail. Evert Kols heeft gemaild en die schrijft als 16-jarige heb ik bij mijn ouders thuis een bloembak gemetseld... met daarin een ficus benjamina. Na tien jaar werd de plantenbak veranderd... en de ficus was, al, uh, was te groot geworden. Ik heb de plant gekregen toen ik trouwde... en hij staat inmiddels in ons eigen huis. Hij is wel een aantal keren gesnoeid, maar toch te groot voor de huiskamer. Te groot voor de huiskamer, waar moet hij dan? Hij staat nu op een kamer met een hoog plafond. Uh, inmiddels is deze plant 47 jaar oud, volop in het blad... en nog regelmatig moet er gesnoeid worden. Wij hebben meerdere planten die ouder zijn dan 25 jaar... Dus, ja, na die honderd jaar is er niks meer speciaal, natuurlijk, maar dat is toch ook wel bijzonder. Nou, dat gaat er veel als... ja, van me over. Ik mezelf hier tegen. <lacht> uh, ja. ja, dat is leuk. Ja, ja, ja dat, was... dat is wel grappig dat dat, dat voor jou toch ook nog nieuw is. Ja, ja, ja, het doet me toch een beetje denken aan de, de goede oude tijd. Kijk, voor de oude generatie was het, uh, zoals voor mijn opa's en oma's, was het compleet normaal om zelf te stekken en zelf de levensduur lang te houden. Want ja, planten waren een luxegoed. En. Uh, we sparen gewoon geld. Tegenwoordig is er toch meer een wegwerpcultuur. en uh, een cultuur van wat is de nieuwe trend? Hè? What's next? Ja. En die wordt gelogen straf door onze luisteraars. Nou, ik, ik moet even terug naar een mailtje van Jan-Pieter. want die had ik net voorgelezen over die Chinese nieuwjaarsplant. maar dat was een reactie op een luisteraar. Dat is inderdaad waar. Die had over stekelige bladerranden. met een kleurige bloem. En dat zou dus die Achmea kunnen zijn. Dat is waar. Sorry, Jan-Pieter, daar had ik even niet goed aan gedacht. Maar fijn dat je gereageerd hebt. En die is dus te vinden op Wikipedia. Achmea of kokerbromelia, voor degene die over die plant belde. Dan hebben we een mailtje van... Even kijken. Dit zijn Vincent Jochem en Joris. Volgens mij maken die een grapje en anders spijt het me. En dan hebben we Arda, die schrijft goedenacht. Daar ik de naam niet weet, maar een paar afbeeldingen meegestuurd. De lelijke plant is een paar maanden letterlijk in de pot gebarsten. Staat nu in een grote pot, maar klimt in plaats van hangt zoals daarvoor. Eh, is dat een vergissing? Hij is namelijk zo lang dat, die, dat hangen geen optie meer is. De andere stekjes, eh, eh, de, sorry, de andere stekjes en zo was deze ook daarvoor. Dat snap ik niet helemaal. Even kijken, nou, als het goed is, is er nu een foto mee. Nou, dat gaan we straks wel even doen. We wij gaan even naar de foto's kijken. Ondertussen draaien wij muziek van Rela Montagne. En dat heet Trouble. Trouble, trouble, trouble, trouble. trouble. Trouble band dog in my school since the day I was born. Worry, worry, worry, worry, worry. Worry just will not seem to leave my. La Montagne was dit, met tr Trouble, een radio mix staat erachter. We kijken even naar die planten hier, die door Arda zijn binnengekomen, Fabio. Ja. Uh, weet je hoe ze heten? Dat is een uh, epipremden. Een epipremden. En dan is het een hangplant die omhoog groeit. Ja, dat kan. Ik bedoel, uh, een, een plant zoekt altijd naar... Ja, de beste situatie om door te groeien... dat is afhankelijk van licht bijvoorbeeld. En is dat toch ja of nee? En sommige planten kunnen zowel hangen als, als klimmen. Ja. En zeker als die, als die wat ouder is en wat steviger uh, stengels heeft. Ja, dan kan dat. Ja. ja. En dan hadden wij nog een uh, tweet binnen. Even kijken of ik die kan openen. Oh ja, die komt van uh, Anneke Ipma. Die zegt... Kerststerren halen bij mij Pasen niet... Ik weet ook niet of dat de bedoeling is. Nee, nee. kerst is typisch een wegwerphandel. Uh, als het een paar weken doet, is het leuk. Uh, sommige mensen kunnen hem heel lang in leven houden. Maar uh, nee, als die paas niet haalt... Uh... En, da en, en verder schrijft zij zelfs... Uh, kunstbloemen gaan dood bij mij. Ja, ik wist niet dat die leefde. En wat ook al grappig is, ze zitten tussen Ellen en Sophie in. En Ellen was Irene Moors en Sophie was Sasha de Boer. Juist. Daar zitten ze tussenin. Wie, ja. wie, wie ben je dan? Als je tussen Ellen... Dus, uh, nou ja, daar komen we niet uit. Goed, even kijken wie we aan, aan de telefoon... Minna Goos hoor ik nu. Mm -hmm. ik, weet niet, ik weet niet of Irene Moors dat leuk vindt. Maar, uh, maar ja, mevrouw Bouwman, goeienacht. Goeienacht. Ik denk dat u de laatste beller bent. Heeft u veel mooie planten? Ik heb nu orchideeën. Oh. En ik had een uh, litcactus van 35 jaar oud... en die heb ik nu aan een vriend gegeven... Oh. Want ik ben verhuisd en ik kon hem niet meer plaatsen. Is dat niet lastig, na zoveel jaren om een plant weg te geven? Nou, dat, dat, daarom heb ik hem aan een goede vriend gegeven. Ja, maar mist u hem niet? Ik mis hem wel, want hij uh, kon nergens opstaan. Hij hing aan het plafond met een keilbout. Ja, oh, echt waar? Ja. <laughs> en net wat die mevrouw zegt, hij stond constant in bloei. En hij had van die hele grote uh, roze bloemen... Want hij is van mijn dochter geweest, die was in de zorgie. En die had een stekje gehad. En dat is meer dan 35 jaar terug. En, en die vriend die is er nu ook blij mee, mag ik hopen? Ja, die is er heel blij mee. Ja. En nu heeft orchideeën. Nee, wat zei u? Ja, Orchidee. orchideeën. Ja, en die bloeien nu ook constant. De ene bloem na de andere. En die zijn hartstikke nieuw nog? Die heeft u nog maar net? Ja, die heb ik een jaar of drie. Oké. Okay. Maar in... ze bloeien wel constant. Echt de hele tijd? Ja. Oh, dat is wel gezellig. En wat voor kleur hebben ze? Uh, wit en uh, zachtroos. Zachtroos? Ja, wit... dat uh, lila roos, zeg maar. Ja. ja, ja. Leuk. En, maar, maar ja, die halen het natuurlijk niet bij die 35-jarige bloemen. Nee, trachters. natuurlijk niet. Nee, zeker niet. Maar het was een uh, plaatje om te zien, ook als hij in bloei staat. Want dan had hij van die grote roze bloemen... En, en wat, was, wat was nou uw uh, ja, geheim, zal ik maar zeggen... om die kaktus zo lang in leven te houden en zo... Uh... Nou, één keer in de veertien dagen gewoon goed water geven... en hij hing bij het raam. In het licht. En had u er echt contact mee? Ik wel, ja. Op wat voor manier? Nou, ik uh, verzorgde me altijd vreselijk goed... want ik had zomers heb ik altijd ook granen in zijn planten... en dan zeiden de mensen... oh, we weten precies waar je woont... want ik heb altijd een mooie granen in staan... Dus ik bedoel, ja, planten verzorgen. Ik weet niet wat het is, maar uh, ja, water geven op zijn tijd en uh, voeding. Ja, en dat, dat is het hem eigenlijk. U kunt het gewoon? Ik kan het gewoon, ja. ja. Ik heb ook een ficus gehad en die heb ik ook weg moeten doen, want die werd zo groot, dat kon niet meer. En, en uh, is die naar dezelfde vriend gegaan of naar iemand anders? Nee, die is naar mijn werk gegaan, waar ik werkte. En daar staat hij nu nog. En daar, daar wordt ook wel redelijk goed voor gezorgd? Ja. Staat ook <laughs> en waarom heeft u nu alleen nog maar orchideeën? Omdat ik geen plaats meer heb. Ja, maar je kan toch ook de ene or een orchidee wegdoen... en een andere uh, van hetzelfde formaat neerzetten, een andere plant. En waarom? Ja, Als er ja, nou iedere keer nieuwe bloemen in komen. Ja, voor de afwisseling. <laughs> ja, maar dat vind ik nou weer zonde. <laughs> <laughs> het is juist leuk, al die orchideeën. Ja. Nou, mooi. Ja. Mevrouw Bouwman. Ja, ik, ik vond het leuk om te luisteren. Ah, dat, nou, ik vond het leuk dat u even belde ook. Ja, maar ja, ik niet tegen die mevrouw op van, van die plan van honderd jaar. Nee, maar daar kwam vannacht helemaal niemand tegen op. Maar die mevrouw, ik denk dat dat zelf ook de, de, de oudste beller was. Ja. Dat moet dan ook haast wel, weet een ja. plan. Maar het was wel een heel mooi, een heel mooi verhaal. En, die, en ik denk dat die, dat vertelde dus ze ook, dat die nog wel generaties in de familie blijft. Dus het is, uh, hoe, hoe oud kan een kak, hoe oud kan zo'n vet plan worden, Fabio? Eh, uh, is... uh, ja, soms al tientallen jaren. Ja, maar honderdtal, maar... Kan die ook 200 jaar worden? Dat durf ik niet te zeggen. Ja, nee. Nee, we moeten het afwachten. Ja, we, ja, we, weten, we weten het over 100 jaar. Dat is precies misschien wat adem en, en wat, uh, ja, hoe je het verzorgt en wat de voeding is. En, en, en. Ja. Het licht, de We gaan het afwachten. Mevrouw Bouwman, ik dank u wel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Prettige nacht. Want, eh, oh, dank je wel. Dan, ik ga nog even het antwoordapparaat inspreken. Uh, want maandag praat uh, Helco Span met de commissaris van de Koningin in Utrecht, Roel Robertsen. Uh, die stelde onlangs voor om de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht te laten fuseren. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hey Helco, jouw gast Roel Robertsen heeft voorgesteld... drie provincies waaronder Utrecht samen te voegen. Dan is de kans, als je het simpelweg uitrekent... 66 dat hij zijn baan kwijtraakt. En wat wil meneer Robertsen dan graag worden... als hij geen commissaris van de koningin meer is? Of rekt hij er stiekem op dat hij de commissaris van de koningin blijft... maar dan van zo'n hele grote provincie? Ik ben benieuwd, wens jullie een goede nacht en een mooi gesprek. Dit was Casaluna... Fabio, ik uh, dank jou hartelijk voor je, voor je komst en voor het twee uur lang blijven. Dat was hartstikke leuk. Graag gedaan. Uh, wij gaan uh, plaatsmaken voor uh, Nora Romanesco met Nachtvluchten. Die gaat hier tot zeven uur morgenochtend zitten blijven luisteren, zou ik zeggen. En wat mij betreft, tot volgende week. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Daarom maken wij programma's over mensen. Zonder geschreeuw. Maar met een hart. NCRV.